Hoorspelfabriek. Avontos presenteert Magnus. Naar de roman van Arjen Lubach. Een hoorspel in vier afleveringen. Aflevering vier. Wat eraan vooraf ging. Merlijn is verliefd geworden op Cecilia. De dochter van Magnus. Hij heeft in Magnus fotoarchief naaktfoto's... van zijn vroegere vriendin Karel ontdekt. Om alles uit te praten ontmoeten Karel en Merlijn elkaar in Kopenhagen... Waar Karel opbiegt dat zij als au pair van de kleine Cecilia met Magnus de verhouding had. Lieve Cecilia. Het grootste gedeelte van mijn leven ben ik in het gezelschap van mijn ouders geweest. Daarna kwam Karel. Vanaf het moment dat ik haar zag, hield ik van haar. Ze ving me als ik viel. Die avond bij Magnus ben ik erachter gekomen dat mijn Karo en jouw Karo dezelfde zijn. Ze heeft voor ons allebei gezorgd. We hebben allebei haar liefde gevoeld. En ze heeft ons allebei verlaten. Hmm. Ik wist niet dat mijn niet Karo ook jouw, jouw Karo was, was totdat ik in het huis van, van, van Magnus foto's van haar vond. Foto's, haar vond. foto's, foto's waar waarmee Magnus haar heeft haar gechanteerd. Hij heeft van haar Hij geld, van van haar haar geld geleefd. geleefd en later en van het mijne. Mijn. Ik zou willen dat het anders was. Ik vloog naar Zweden omdat ik eindelijk iets alleen wilde doen. Iets wilde durven, niet, niet bang zijn. Ik had nooit verwacht, ik had nooit verwacht dat, je dat, dat ik je vader zien. zou vinden. Laat staan de, de foto's van, van Caro in zijn huis. Laat staan dan... jou. Ik heb de waarheid gevonden. Die wilde ik je vertellen. En ik heb jou gevonden. En van je gehouden. Dat is net zo goed de waarheid. Het was nooit mijn idee geweest om je te ontmoeten en verliefd op je te worden. Maar dat is wel gebeurd. Ik zou niet willen dat dat anders was. Dit is de, Dit hele, is de waar. hele waarheid. Ik en blijf nog op een week om een, om een stuk af te schrijven. Daarna, Daarna vlieg ik terug, terug Amsterdam. naar Amsterdam. Dank voor deze zomer. Ik zal je nooit vergeten. Mijlijn Portemonnee. Waar is mijn portemonnee? Hallo? We hebben je script gelezen en ik wil even zeggen dat we er heel blij mee zijn. Ah. We beginnen deze week met de promotie, interviews en dergelijke. Je kent het wel, oh, opzitten, pootjes geven en er een beetje goed uitzien. Ja. Ben je beschikbaar of zit je nog steeds in Zweden? Ik uh, vlieg vandaag terug. Ah, uitstekend, helemaal goed. Ja. Ik hou je op de hoogte. Goeie vlucht, dag, Merlijn. dag. Dag. Hey. Cecilia? Ik heb je brief gelezen. Nu pas. Ik wil je iets laten zien. Ja, laat maar zien. Nee. We moeten erheen met de auto. Ik moet zo naar het vliegveld. Ik ga terug naar Nederland. Nee, ik breng je daarna wel naar het vliegveld? Ik beloof het. Oké. Okay. Van wie is deze auto? Van mijn vader. Ik wist niet dat je een rijbewijs had. Dat heb ik ook niet. Oh. Maar ik heb al leren rijden toen ik dertien was. Ik bad de loop, maak je geen zorgen. Wat wil je me laten zien dan? Genève. Wat? Cecilia, ik moet over een uur op het vliegveld zijn. Je zei dat je me zou brengen. Ik, ik breng je ook, nadat je Genève hebt gezien. Nou ja, dit is waanzin. Ik moet naar het vliegveld. En die auto moet terug naar je vader, straks voor je aangehouden. Dat lijkt me niet zo'n goed idee. Wat? Ik heb uh, papa gezegd wat je in de brief schreef. Dat je eigenlijk Merlijn heet en dat hij jouw geld gebruikt. En... Oh. Maar goed, daar deed hij nogal laconiek over. Maar toen ik over Caro begon, over de foto's en de chantage, toen ontplofte hij. Hij schreeuwde de hele boel bij elkaar. Dat Caro alles had verwoest. Ik probeerde hem te kalmeren, maar hij bleef maar doorgaan. Ik heb hem echt nog nooit zo kwaad gezien. Niets hielp. Ik wilde meteen weg, maar de metro reed al niet meer. Dus ja, daarom heb ik de auto genomen. En nu ben je hier. En nu ben ik hier. Dus je gelooft me? Ja, nee, ja, nee, weet ik niet. Onbelangrijk. Nog kwaad? Nee. Waarom Geneve? Je hebt toch op veel meer plekken gewoond? In Geneve was Caro. Doe je dit voor mij? En voor mij. Ik heb een mooie herinnering aan. Magnus, dat je zijn auto hebt. Weet ik niet. Straks geeft hij hem op als gestolen. Ja. Ik bel straks wel. Nou, doe nu maar. Ik heb geen zin om aangehouden te worden in een gestolen auto naast de chauffeur zonder rijbewijs. Nee, daar is parkeerplaats. Oké. Okay. Papa, met mij. Waar ben je? Waar is de auto? Papa, rustig. Ik, die heb ik. Ik heb de auto. Ik wil dat jij onmiddellijk hier naartoe komt. Nee, papa. Ik kom niet, ik kom niet terug. Ik, maar jij we me toch niet zomaar alleen laten? Ja, dat is je eigen schuld. ja. Papa, je kunt schreeuwen wat je wilt. Ik kom niet terug. Ik ben onderweg naar Genève. Wat? Met Merlijn. Mijn wolvendochter, Jij hoort Houd hier. Hou op, papa. Jij hoort hier bij mij. Ja. Weet je het zeker? Wil jij het zo overnemen? Ik ben opeens zo moe. Um. Je kunt wel rijden, toch? Nou, ik eerlijk gezegd, uh, ik heb het al heel lang niet gedaan. Dat verleer je niet. Het is misschien niet zo'n goed idee.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 Het lijkt alsof ik wegrijd van alles en ik steeds meer mezelf word. Ja, alsof ik al die tijd al met mijn hoofd in Geneve was en er nu steeds dichterbij kom. Wee! Yes! Ik heb geen idee waar je het over hebt, maar ik ben blij dat je het zo naar je zin hebt. Je rijdt hartstikke goed, man. Oh, ik zou wel voor altijd willen blijven rijden. Samen met jou. Oh, Cecilia... I didn't want to name your heart. No, oh, dat is false. Merlein? Wat gaat het? Merlein? Merlein! Merlein! Wat is... Wat is dit? Oh, wat is er met je stem, Cici, ja. oh, wat, wat, wat is er gebeurd? Ja, je reed zo de vangvel in. Ik, ik riep nog en je reageerde niet. Ik riep heel oh. toen in je ogen was, oh, Is het? Sorry, diefers. ja, sorry. Ben... Het spijt me zo even, sorry. Heb, heb, heb, heb. Heb je iets? Een trauma. Jezus man, je Sorry, stem was oh. opeens. Helemaal. Sorry, ik had het nooit... nooit mogen doen. stom. stom. Ik wil... Ik wil zo graag normaal zijn, maar ik ben het niet. Huh? Ik heb epilepsie. Dat heb ik ook geschreven in de brief, toch? Ik moet medicijnen slikken, maar... Ik, ja. Maar waarom... Waarom ben je nog gaan rijden? Ik wilde zo graag. Ik mag... Uh, ik mag mijn rijbewijs pas halen als ik twee jaar aanvalsvrij ben. Maar dat... Ik mag helemaal niks. Ik mag echt niet eens alleen zijn. Stel dat er iets gebeurt. Stel dat hij tijdens het zwemmen... Stel dat hij tijdens het oversteken... Stel dat hij... Tijdens het fietsen... Ik wilde het zo graag en ik durfde het... Ik durf dan het, want bij jou ben ik niet Merlijn die niks durft. Bij jou ben ik Merlijn die op eigen houtje de dief van zijn geld opspoort. Merlijn die het mooiste meisje van de wereld verovert. Maar ik had dit, uh, dit risico niet mogen nemen. Oh, fuck. Het spijt me, Cecilia. Heb, heb je echt geen pijn? Nee, ik heb geen pijn. Ik... Ja, ik ben alleen geschrokken. Sorry, sorry. Het spijt me, Sorry. Oh, Jezus in de auto. Eh, uh, flinke deuk, gok ik. Doet hij het nog? Ja. Godzijdank. Oké, okay, we moeten snel verder voordat iemand de politie belt. Zal ik rijden? Merlijn! Grapje. Merlijn? Wordt wakker, we zijn er. Nu al? Nu al. Je hebt uren liggen slapen. Kom. Jeetje, zijn we zijn nog hoog in de bergen. Dit was ons zomerhuis. Kijk, daar ligt het meer van Genève. Wauw. is gek om hier in de winter te zijn. Zomers is het hier... Warmer? Vrijer. <laughs> Zomers lijken de bergen je uit te nodigen om ze te beklimmen. En nu met al die sneeuw... ...geven ze een opgesloten gevoel. Alsof ze ons omzingelen. En ook warmer, inderdaad. Laten we naar binnen gaan. Is dit nog steeds van wachters? Uh, nee, maar er is vast wel ergens een sleutel te vinden. Je gaat er niet inbreken. Nee, al. Alleen even schuilen. We stelen toch niks? Uh... Ah, gevonden! Wat nou als er iemand komt? Dat gebeurt niet. Hoe weet je dat? Kom nou. Wow. Alles is nog hetzelfde Het oh, is hier nog kouder dan buiten. We kunnen de open haard aansteken, er ligt hier genoeg hout Ja, oké, okay. laten we doen alsof we thuis zijn Dit is thuis voor mij <lacht> Lukt het? Je moet blazen Blazen Dan komt er zuurstof bij dat Zie je? Wat nou als er toch iemand komt? Er gebeurt echt niets. Niet hier. Niet in het zomerhuis. Ik denk dat ik hier het allergelukkigst ben geweest. Omdat je een kind was? Omdat je dacht dat het nooit zou veranderen? Waarschijnlijk. Heb je het al warmer? Een beetje. Waarom is je vader zo... ...zoals hij is? Hij is altijd grillig geweest. Met vreselijke woedeuitbarstingen. En ik wist nooit wanneer ze zouden komen. Als kind denk je dat wat je ouders doen... ...dat dat normaal is. Dat alle ouders dat doen. Hè? Tot je bij andere kinderen thuis komt... ...en ziet dat dat niet zo is. Dat je bij je bij andere ouders niet altijd bang hoeft te zijn voor wat er gaat gebeuren. Nog steeds hoor, zijn er dingen die ik nu pas begin te zien, nu pas begin te begrijpen. Zoals? Nou, vroeger vond ik het leuk dat iedereen zo op mijn vader gesteld was. Ja. Wat een leuk vader, jeetje, wat een charmante man. En... Ja. Maar nu zie ik hoe manipulatief die is. Ja. Hij weet iedereen om zijn vinger te winden. En er waren altijd gekke dingen met geld. Soms kreeg ik ineens de grootste cadeaus, terwijl hij geen werk had. Denk je dat hij dat vaker deed? Of doet? Uh, Chantage? Fraude? Ik weet het niet. Misschien wil ik het niet weten. Weet je, papa is... Hoe... Hoe banger die is om in de steek gelaten te worden... hoe onberekenbaarder en driftiger die wordt. Kom eens. Zie je die steiger daar? Daar gingen we altijd zwemmen. Ik was niet uit het water te slaan, onvermoeibaar. Totdat papa of Karo me in de auto tilde en ik in slaap viel. Waar was jij toen? Wat deed jij toen Caro hier was? Ik, euh, ik woonde net in Amsterdam. Ik maakte muziek met Walter. Schreef niks tegen de stukken. Ik pokerde en dronk goedkoop bier. Ik probeerde een nieuw leven te beginnen. En ik dacht veel aan Caro. Hm. Die toen hier was, bij jou. En bij Magnus. Caro was de liefste au pair van allemaal... Ik had me nog nooit zo veilig bij iemand gevoeld. Je was echt gek op hoor. Ja. Ja. Oh, ik heb dagen gehuild toen ze wegging. Ze heeft nooit meer iets laten horen. Volgens mij wel, hoor. Ze heeft brieven gestuurd en kaartjes, maar ze hoorde nooit iets terug. Hé. Nee. Zie je dat bewegende licht aan de overkant van het meer? De nachttrein naar Italië. Zo zie je echt bizar veel meer. Als je je handen om je gezicht heen vouwt en dan naar buiten kijkt. Hé, nee, zo. Kom eens. Zo. Mooi, hè? Zo'n nacht door de bergen. Heel mooi. Hé, hey, Pieter in, Florence? Waar zwaai je naar? Niks. Ik, uh... Ik dacht ergens aan. Ik wou dat ik in je hoofd kon kijken. Dat je mij hierheen hebt gebracht. Dank je. D Dank je dat je mee bent gegaan. Wat nu? Ik hebt op openhaard, ze weten dat er iemand is. Ik weet dat je hier bent. op! Oh, nee, papa, niet zo. Wat ga je doen? Ik weet het niet. Heeft hij een sleutel? Nee, nee, je hebt mijn dochter gestolen. Eerst ook, en nu stel je mijn dochter van me. Dacht je dat ik niet wist wie jij was? Papa. Marlijn Keizer. Dat was mijn idee, papa. Wie denk je dat je bent? Dat je zomaar van mij was stelen. Jij steelt ook van mij! Oh, jij hebt alles van mij afgepakt, parasiet! Wil je nou ook nog mijn vrouw? Huh? Wil je weten welke psychiatrische inrichting ze heeft? Papa! Karo is niet weggegaan vanwege mij! Jij! Jij kon je niet beheersen! Is dat ook de reden dat je vrouw gek is geworden? hè? Heb ja, je haar gek gemaakt? Hij lijkt niet doen! Ik wacht je! Af. Papa, hou op! Hoe durf je over Karo te praten en over mijn vrouw? Jij weet nergens iets Papa. van! Jij weet helemaal papa, niets zei jij. Jij, jij. jij bent niet mijn wolventochter. Papa, kijk huh? nou waar we zijn. Kijk waar we zijn. Alles ruikt nog hetzelfde. Weet je nog dat je me buiten op het balkon vertelde over de sterren? Weet je nog hoe we, hoe we samen de vis bakten die we hadden gevangen? Kijk waar we zijn, papa. Oh, dit is waar alle leden is begonnen. Nee, papa, denk aan de zomers. Aan, aan het geluid van het stromende water in de bergen. Denk aan de, aan de vogels. Denk aan rennen van de heuvel af en aan vallen in het gras. Denk aan de bloemenkransen die je voor mij en mama maakte. Denk aan de zomer, papa. Aan alle zomers. Cecilia. Wolverdochter. Papa. Ik laat je niet alleen. Ik kom altijd weer terug. Als het kouder wordt. Als, als je de wereld niet meer begrijpt, dan kom ik terug. Hé, hey, ik laat je niet alleen. Ik help je de winters door, dat beloof ik. Maar jij moet beloven dat je mensen met rust laat. Dit kan zo niet meer. Jij moet iedereen met rust laten. Yes. Beloof je dat? Papa. Ik ga maar best doen. Ik probeer het. Maar de winter... Cecilia... de winter. Ik kom snel terug. We wachten samen op de zomer, oké? Okay? De zomer? Ja. Neem de auto... Er zit een deukje in, uh, maar niets ernstigs. Wij zien wel, we moeten naar het vliegveld. Dat heb ik Merlijn beloofd. Ik breng hem naar het vliegveld. Hij heeft morgen een première. Ga je mee? Natuurlijk ga ik mee. Welkom in Amsterdam. De temperature is 5 degrees Celsius en de lokale tijd is 5 minutes to 7 in de avond. Hoe laat begint de voorstelling? Half negen. Gaan we dat halen? Als we snel zijn. Stad Schouwburg, we hebben nogal haast. Oké, okay, is goed. Het is de première en hij heeft het geschreven. Ik ben niet echt gekleed op een première. Ach, dat maakt niks uit. Je bent sowieso de mooiste van de avond. Oh. Eh, helemaal naast een jongen op sneeuwlaarzen en een dikke winterjas. Als de dresscode Nordic Delight is, zit ik goed. <lacht> het is wel in Nederlands, je zult er niks van verstaan. Oh, geef niet. Ik ga op het publiek letten, hoe ze reageren. Jullie zijn nog net... Kijk. Oh, slapen. In die tuin begon het. In die tuin waar zij in kleermakers zit, zat in het gras. Die vrouw naast me zit te hebben. Ze was klein. Maar domineerde al het andere. Ik zocht niet meer. Wou een herhaling van dit gevoel. Ik wilde mezelf bewijzen dat ik gelijk had. Zij zat daar. In het gras. In kleermakers zit. Zij kan alles veranderen. Maar wat dan? Opeens... Ben ik hier? Ja, opeens ben je hier. Welkom. Welkom waar? In haar huis? In Stockholm, in Zweden? In haar leven, in mijn leven? Ik hoor mensen vaak spreken over hun jeugd... en vrijwel altijd voegen ze eraan toe... je wist niet beter... dan dat het nooit voorbij zou gaan. Steeds maar weer komt die onschuld terug... Het idee dat je als kind denkt dat iets voor eeuwig is. Dat heeft iedereen. En misschien is het ook dat volwassen worden inhoudt dat je je begint te realiseren dat alles tijdelijk is. Dat tanden en haren uitvallen. Dat weilanden worden volgepaald. Dat auto's naar de sloop gaan. Pas als je dat overzicht hebt, ben je voorgoed geen kind meer. Ik wist dat altijd al. Ik ken het gevoel dat iets voor eeuwig is niet. Dat heb ik nooit gedacht. Nooit gevoeld. Het is alsof ik altijd een beeld had van de lineaire tijd en haar effect op de wereld. Ik zeg niet dat ik volwassen ben geboren. Ik heb gekotst. In bed geplast. Gehuild omdat ik geen leegokrein kreeg. Ik ben een kind geweest. Maar ik wist altijd al dat het zou veranderen. Dat alles verandert. Dat heb ik altijd geweten. Wauw! Maar Berlijn, iedereen vond het geweldig. Die actrice die mij speelde had wel een hele dikke kont. Jouw speelde? Ja, die jonge actrice. Welkom. Die met die dikke kont dacht je dat ik het niet door zou hebben? Je hebt over Zweden geschreven. Een reisverslag, ja, precies zoals je zei. Het ging over jou en mij en over Magnus. Hé, <lacht> hé, hey, hey, hallo, Merlijn, je bent er. Wat een succes, man. Hey, ja. oh, je hebt het echt heel goed gedaan. Het is echt anders. Anders? Anders dan je vorige stukken, voor het... Voor het eerst zijn het personages die je als publiek echt wilt begrijpen. Ah. Ja, ja, die je echt wilt leren kennen. Ja. De personages zijn geen netjes geconstrueerde mallen. Ze leven. Het hele stuk schreeuwt leven. Ja, Zweden heeft je goed gedaan. Dank je. zie je toch nog wel? Ja, ik ben gewoon niet. Ja, ja, ja. ja. ja. Hé, hey, hoi, hoe is het met jou? Oh, wat, leuk. wat zei die? Dat ik weer leef. Waarom stop je? Omdat ik hier woon. Dit is mijn huis. Dit hele huis? <laughs> Alleen de benedenverdieping. Oh, kom, het is koud. Het zal binnen niet veel warmer zijn. Er is al een half jaar niemand geweest. Kom. Merlijn? Hé, hey, wat is er? Niks. Gewoon gek om weer thuis te zijn. Het is hier helemaal niet koud. En het licht brandt. Heb je het op? Denk je dat... Zo hij... Wat? Ik heb alles. Marlijn! Man, ik schrik me rot. Caro, jezus. Ik dacht dat je... Jezus Christus. Ja, ik had toch gevraagd of ik in je huis mocht, als het nodig was. en, Nou ja, het, uh, het was nodig. Maar als ik had geweten dat je... Caro. Wie Eh. Uh. Cecilia. Niet. Ja, ik... Ja, ik ben het. He, die, Echt. Maar hoe... hoe ik... Uh, uh, Merlijn, Cecilia was... Oh, dank je. Oh. Dank je dat je mijn me, me meisje hebt meegenomen. Nou, eigenlijk heb uh, je... mij... Je bent uh, groot. Je bent... In mijn hoofd ben je altijd klein gebleven. Was je altijd in het zomerhuis? Ben je altijd blijven zwemmen in het meer en daarna in slaap gevallen? Maar nu ben je opeens hier, in Amsterdam. En ben je groot. En zo mooi geworden. Een vrouw. Eigenlijk wil ik liever weer. Oh, zwemmen in het meer en als kind naar huis gedragen worden. Ja, het komt allemaal. Goed. Ik heb Marlijn het zomerhuis laten zien. En toen heeft hij me naar jou gebracht. <tie> ik, uh, ik, ik ben zo terug. <laughs> het was er zo koud. Ja, dat was het. Het kacheltje met... met Ja, die deed het is. dus nu met sneeuw. Is ik, ik ben goed. zo ja, Het Ja, heel Dus dat is ineens zo helemaal wit. En Dus Het geluid was ook. Maar dat is niet meer. Ja, ...zwemmen als kind naar huis gedragen worden. Het hele stuk schreeuwt leven. Ze zien je echt bizar veel meer. Papa, ik laat je niet alleen. Ik kom altijd weer terug. Ja, Zweden heeft je goed gedaan. Opeens is alles veranderd. Wat zei hij? Dat ik weer leef. Hey. Dat is een fietspad, gek! doesn't matter at all. We could spend the night together. Or stay forever. But maybe it doesn't matter at all. Yeah. U heeft geluisterd naar Magnus van Arjen Lubach. De werking Koen Karis en Eva Gouda. U hoorde onder meer David Lucier Lottie Hellingman, Jaap Spijkers, Anna Drijver. Jillis Flinterman, Dick van den Toren, Tore Floriem en Arjen Lubach. Techniek Frans de Rond, Huis van Nostagies. Regieassistentie assistentie Hanneke Hendricks. Muziek en sounddesign Kuitenbrouwer en Henselmans. Productie Karin van Dis. Regie Wiebeke van Zahir, Hoorspelfabriek. En deze productie werd mede mogelijk gemaakt door de landelijke stichting Blinden en slechtzienden. We could spend the night or I'll stay here forever. But maybe it